Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Europese Unie bevriest de tegoeden van president Tukashenko en van Wit-Russische functionarissen. vanwege de fraude bij de presidentsverkiezingen zondag en de hardhandige ingrepen tegen demonstranten in het land. Ook zijn de Wit-Russische leiders niet meer welkom in Europa. De criminele organisatie van Ridoan Taghi had tenminste één corrupt contact bij de marechaussee op Schiphol. Dat meldt NRC. Dat contact heeft zeker 123 keer informatie opgevraagd in computersystemen van de politie. Dat staat volgens NRC in een procesverbaal van een rijksrechercheonderzoek. Een van de verdachten die vastzitten in verband met de dood van Bas van Wijk heeft bekend dat hij op hem heeft geschoten, zegt het Openbaar Ministerie. Van Wijk werd zaterdag doodgeschoten in recreatiegebied de Oeverlanden bij Amsterdam, naar verluidt om een horloge. In Batuverdorp was vanavond een herdenking voor Van Wijk. Van Wijk groeide daarop. Op een nertsenbedrijf in Altvorst in Gelderland is besmetting met het coronavirus vastgesteld. Er zitten 12.000 moederdieren die zo snel mogelijk worden geruimd. Er zijn nu 31 nertsenbedrijven in Nederland besmet. Spanje verbiedt roken in de buitenlucht op minder dan 2 meter van een ander. Volgens wetenschappers kunnen de bij het uitblazen van de rook mogelijk besmette druppeltjes in de lucht belanden. Bayern München heeft met een monsterscore de halve finales van de Champions League bereikt. In Lissabon werd Barcelona met 8-2 verslagen. Müller en Coutinho maakten allebei twee doelpunten. Het weer. De komende uren steeds minder buien. Vannacht ongeveer 18 graden en kans op nevel en mist. Morgen eerst zon, in de loop van de middag weer buien. Het wordt van 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Ladies and gentlemen. repeat after me. chez-soi de retour de retour.